Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het OM maakt zich zorgen over gewelddadige jongeren. Afgelopen jaar steeg het aantal jongeren dat werd opgepakt voor een ernstig geweldsmisdrijf voor tweede jaar op rij. Het waren er bijna 2000, zegt de baas van het OM. Je moet je denken aan zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing, ernstige bedreigingen, al of niet in groepsverband. En uh, dat is een trend die we niet willen zien. Dus daar moeten we met elkaar wel in en aan aan het werk. Het OM zag ook nog flink meer jongeren die verdacht worden van moord, doodslag of een poging daartoe. Dat waren er meer dan 400. stijging is opvallend omdat het totaal aantal jongeren dat met de politie in aanraking komt juist al jaren afneemt. Ook afgelopen jaar. De brandweer in Den Bosch is vandaag nog de hele dag aan het blussen bij een recyclingbedrijf. Sinds gisterochtend staat een stapel afval met rubber, ijzer en ander metaal in brand. Blussen gaat lastig omdat de hopen afval eerst uit elkaar moeten worden getrokken. Ook is het terrein moeilijk bereikbaar. Het lukt tot nu toe aardig om een derde coronagolf te voorkomen. Het RIVM en de ziekenhuizen waren bang dat vooral de Britse variant voor veel nieuwe besmettingen zou zorgen. Maar het lijkt mee te vallen, zegt Ernst Kuipers tegen de Tweede Kamer. Hij kijkt naar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Vanaf zo ongeveer de tweede week van februari tot nu is het met lichte schommelingen al de hele tijd stabiel. Dat is ondertussen dus al zo'n 3,5 week. En dat is in de gegeven situatie gunstig. Vanmiddag is er ook weer een debat over de maatregelen. En het bedrijf achter thuisbezorgd heeft afgelopen jaar dik 150 miljoen euro verdiend aan restaurants die bovenaan willen staan in de lijst blijkt uit de jaarcijfers. Ook dit restaurant in Zaandam in Noord-Holland betaalt om beter vindbaar te zijn. Mensen scrollen niet echt ver door, dus als je echt naar de vijfde plek staat, dan zien ze het eigenlijk niet. Naar de vijfde plek al? Ja. een beetje tussen de vijf en tien zit het geloof ik. Hoeveel kost dat nou? Tussen de één en drie euro ongeveer. Afhankelijk van hoe hoog je wil komen te staan. Ja. Toch een flinke hap uit elke bezorging. Dat klopt zeker. Ja. Je houdt er uiteindelijk ook niet zo heel veel aan over. Ondanks de hoog in de lijstjes bijbetalers boekte het bedrijf achter. Er thuis bezorgt geen winst vorig jaar. Komt door overnames en investeringen ook om, om ook in andere landen de nummer 1 bezorgzaak te worden. Dan heb ik nog het weer. Ja, het lijkt wel herfst vandaag. Vanaf vanmiddag komt er regen. Ook komende nacht is het flink nat. En het waait dan ook nog eens hard. Middagtemperatuur ligt rond een graadje of 9. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N196 is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Ja, de kop is er weer af op deze woensdagmorgen... met de Robert Grey Band en Don't Be Afraid of the Dark. Uh, nou, dat kan nog uh, komen, denk ik, als we het weerbericht mogen geloven. Want uh, stormachtige ontwikkelingen, ik uh, bereid me er al een beetje voor. Heb je al een beetje vastgesnoerd? Het kan uh, allemaal uh, gebeuren vandaag. Uh, tenminste, nu nog niet, maar verderop in de middag... Dan uh, gaan we het uh, wel een beetje beleven, denk ik. En zeker uh, morgen. Uh, dan moet ik helemaal uh, ingesnoerd uh, zitten. Want dan hebben we weer een alternatieve vm. Goed, wat uh, gaan we doen uh, bij deze standwoordse zaken? We gaan uh, straks uh, natuurlijk de gebruikelijke onderdelen doen. Zoals de column van Tino Stuy, Vorige week uitgesproken in het uh, programma De Kant nog show Elke dinsdag uh, morgen tussen 10 en 12. Gisteren hebben we er ook weer eentje gedaan. Uh, en heeft hij ook weer een, een uh, column uitgesproken. En die uh, kun je ook uh, terugvinden. Uh, uh, op uh, bijvoorbeeld de mannenzaken van Bink Boskamp. En dat is een mooi bruggetje, want die komt straks om half twaalf... nog een keer uh, aan bod met het nieuws door zijn ogen bekeken. En uh, we hebben om kwart over elf hebben we ook nog een gesprek... met wethouder Gert-Jan Bluis. Dat gaat over de actie, een actieplan over geld uh, zorgen. Uh, hoewel, het, uh, ja, het, het is uh, denk ik uh, nodig. Uh, als we uh, een beetje de laatste uh, dagen kijken over schuldenproblematiek... dan uh, is dat... Misschien wel logisch dat ook de gemeente Zandvoort met zo'n plan komt. En wat daarin staat, dat horen we straks om een uur of kwart over elf... hier in deze uitzending van de Zandvoortse Zaken. Uh, natuurlijk ook muziek uh, en uit die onderstroom. Want ja, uh, kijk, als ik uh, een programma vertegenwoordig op de donderdagavond... Uh, waarbij uh, dat gemeengoed is... dan komt het natuurlijk ook een beetje terug uh, op deze woensdagmorgen... Vorige week, hij is koude week uit eigenlijk, vrijdag uitgebracht. Uh, deze single van Judith van Drie en het nummer dat heet You Were Mine. Down. we saw the morning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 Pieter Gabriel. Ik geloof dat het zelfs een van de best verkopende albums is geweest... uit midden jaren 80, die hij heeft uitgebracht. Album heet Zo. So. En daar staat ook op deze track. Die werd in Amerika uitgebracht als single. Of dat hier in Nederland is gebeurd is vers 2. Maar... Er staan toch een aantal belangrijke mensen die daaraan mee hebben gewerkt. Daniel Lanawa, bijvoorbeeld, die heeft de productie gedaan. Maar ook Joeso N'Dour. Nou, die hoorde je ook echt heel duidelijk luidkeels op de achtergrond meezingen. En ja, dat nummer dat is ook een beetje geïnspireerd op het, het verhaal van Joeso N'Dour. Goed, het is van Pieter Gabriel. Het is alweer even kijken. Bijna tien voor half elf. Dus het schiet al aardig op de voorhoorder. Hoorde je Judith van Driek? Had er afgelopen donderdag. Uh, bij ons in de uitzending. En uh, toen uh, hebben we gesproken over die single... die uh, zij uh, afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. Dus uh, eigenlijk is het een hele vers, verse single uh, die je hier hoort. Uh, daar zijn we toch al uh, redelijk uh, thuis in, in dat soort dingen. Dus uh, waarom ook niet ook in de voor Zijn Zaken? Past er toch duidelijk in, dacht ik zo te weten. Uh, abonnementje op Fleetwood Mac hebben we denk ik ook wel zo'n beetje... En deze uh, komt ook van een heel groot album, uh, namelijk uh, Tango in the Night. Naast rumors ook heel goed uh, verkocht. En ja, uh, yeah, Seven Wonders is een van de singles die daar vanaf uh, gehaald is destijds. One day Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een keer dood Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit geluk Doordat dat die ene dag geluk was uitgeteld maar, maar iedereen gaat dood En nee, het eeuwig leven, dat lijkt me ook niet wat Maar als het zo zou zijn, stap ik zelf wel in mijn graf Nee, eeuwig leven, dat lijkt me ook niet want Het 80 worden wil ik wel, als het mag. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook kinderen. En hemel is er ook niet. Nee, dit is het wel. Dus of je nu gelukkig bent, verdrietig of alleen. Lach nu al je tanden bloot, ook jij verdient de dood. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een keer dood. Mensen die nu dood zijn, die hadden nooit geluk. Tot op die in de dag geluk was uitgeteld. Gewikt door onze partners van 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, ja, daar werken we mee samen, dus wat dat er gaat, komt het helemaal goed. Uh, mensen die gelukkig zijn van astronaut en wie schuilt er achter astronaut? de man heet Pellebast. Uh, en hij heeft een uh, EP uitgebracht. Uh, en daar staat deze single op. Een van de favorieten van Marcus van Dam. Dat, dat uh, is wel heel uh, duidelijk en overduidelijk. Uh, uh, komt hij dan uh, met een brede glimlach komt hij dan hier binnen zetten. Dan, dat uh, gebeurt dan als ik dit nummer wel eens draai. In zijn afwezig, aanwezigheid, afwezigheid. Uh, dan, hij is nu afwezig, maar hij is dan aanwezig. Uh, goed, daarvoor hoorde je Seven Wonders van uh, Fleetwood Mac. We draaien er nog één... En dan is het de beurt aan de column van Tino Stuy. Want die hebben we vorige week natuurlijk uitgezonden in de Katnogvalshow. show. Dinsdagochtend tussen 10 en 12, Maar eh, alles schijnt van de muzikale onderstroom vandaag uit Noord-Holland te komen. Deze ook. De dame in kwestie volgt de opleiding in het conservatorium Haarlem. Dat is een onderdeel van In Holland. Daar komen er toch ook wat goed geschoolde muzikanten vandaan. En zij is er een van, Emmy... En ze komt aanstaande vrijdag weer met een nieuwe single. En dit is de huidige, The Rain. Zou het zou zo maar kunnen dat hij uh, in dat onderdeel wat uh, wij hebben op die dinsdagmorgen. Dan heb ik uh, daar ook iets. Dat, dat noemen we dan even hier uh, netjes gezegd de K-nummer van, uh, van mij dan. En gisteren ontspond zich een, een soort typetjes-dialoog... tussen uh, de heren uh, Stuy en Paardenkoper. Dat klonk ongeveer zo. Ja, mijn carrière is ja, begonnen bij. Ja, ik ja, ik ja, ja, ja. Ik weet het nog goed best. Ja, ja, het, het begon eigenlijk met een kutnummer met ja. kopen, en en dan, ja, dan ging het in Sky High. <hijf> de klonk van Stuy. Michael Robbenpoep. Ik werd vooral gewaarschuwd voor de zeeleven. John Slootmaker, een geloute dolfijntrainer in het Dolphinrama Zandvoort... wist me haarfijn te vertellen dat zeeleeuwen als ze bijten... precies de hoogte van je klokkenspel aanvallen... en dus je zaakje kunnen aanvreten. Of het helemaal waar was, wist ik niet... maar ik hield de zeeleeuwen naar die subtiele tip verre van me... met de brandslang in aanslag. Toen ik de leeftijd van mijn zoon had... stond er assistent dolfijntrainer op mijn visitekaartje. Zandvoort had een dolfinarium en iemand moest de vis snijden... de boel schoon spuiten en bijkalrobberpoep scheppen... Dat was ik. Hoofd, Baikal, Robben, poep. Het was een uniek avontuur. Mijn eerste echte baan met een loonstrookje. Zwemmen met dolfijnen, de geboorte van een kalf... kijken naar kopulerende Robben en over een brugganger met een makreel in mijn mond... die de dolfijnen er dan uit het water springend met chirurgische precisie uitpikten. Lang de sonar. John wist me ook wijs te maken dat 95% van ouderwetse dolfijntrainers een kunstgebit heeft... Dat komt omdat tijdens de training de sonar om de sprongafstand te breken nog niet helemaal op scherp staat. En je dus regelmatig een keiharde snuit tegen je mond krijgt. Wat uiteindelijk leidt tot een kunst of hekje in je mond. De promotie naar een fulltime trainerschap ging dat, laas, ging dat jaar helaas niet door. Omdat ik een staand voetje kreeg. Ik kende de dame niet die mij tijdens de lunchpauze sommeerde een plasje water op te dweilen. Maar ik was toch weg naar mijn lunch. En ik zei waarschijnlijk dat ik het wel later zou gaan doen. Het bleek je echte mevrouw Bouwens te zijn en aangezien er met letters Bouwers Hotel op de gevel stond... werd mijn allereerste werkweiging meteen een zeen. Niet veel later meld ik me bij het arbeidsbureau in Haarlem... en werd als assistent dolfijntrainer ingeschreven. Dat werd een leuk gesprek. Of ik ook open stond voor andere zeedieren of visachtigen als er vraag naar nou was. Dit omdat er maar twee dolfinaria in Nederland waren. Harderwijk was te ver reizen en Sanford had me een staand voetje gegeven. Tuurlijk, lijkt me enig. Schubben, vinden, dat is echt mijn ding. Ik had inmiddels een oproep voor militaire dienst in de bus... en ik wist dat ik over acht weken in het groen zou gaan lopen. Dus hoe groot was de kans dat er binnen die krappe twee maanden... een baan op mijn pad zou komen als dierenoppasser? Te verwaarlozen. Met Anja van het Arbeidsbureau. Goed, ik je spreek, we hebben iets voor je. Te verbouwereerd. Huh? Ja, heel toevallig. Ik heb net contact gehad met Artus. Ze zoeken een oppasser voor de pinguins. Toen ik bij mijn positieve kwam en doordrong wat het aanbod was... had ik de keuze uit twee opties. De eerste was vertellen dat ik er over drie weken in militaire dienst zou gaan... en het een korte carrière zou worden bij Artus. Maar ik koos voor optie 2, het verwarrende antwoord. Het spijt me, zie ik gewoon niet gebeuren. Ik ben toch meer van de dolfijnen, die pingies, dat trek ik gewoon heel slecht. Ik kan me niet herinneren of ze hard gelachen heeft of dat het aan haar voorbij ging. Uiteraard heb ik haar kort naar de waarheid verteld... en verteld dat ik in dienst moest, en ze begreep het volkomen. Ik moest er even aan denken toen mijn zoon net werd gevraagd als runner... bij de productie van een tv-spelletje. Dan ben je dus een soort manus van alles met een rijbewijs... en genoeg fysieke kracht om decorstukken te tillen en bitterballen te halen. Of onze zoon tijd heeft, dan had hij net zo'n baantje bij de zingen achter de rug... en kon het niet laten om een kleine veertig jaar later onverwacht dezelfde grap te maken als de vader. Ik ben niet van de quizzen. Ik ben meer van het grote amusement. Dat trek ik niet. Het is een kind van zijn vader. Dat wordt een staand voetje, maar minimaal robberpoep scheppen. ...ergens meegedaan aan zo'n crowdfunding-actie. Nou, van de week. Het is nog weer een tijdje terug. En een van uh, de mensen die een crowdfunding-actie had uh, ondernomen... ...was Ethan Huis. Hij komt uit uh, Venraai. En uh, hij had op een gegeven moment uh, gevat om uh, de doldrums... ...op uh, vinyl uit te gaan brengen. En de Monochrome File werd het. Uh, dat is een uh, EP. En daar staat ook uh, Cautionary Tales op. Vorige week uh, hing hij in de mailbox... ...ja, ik heb een nieuwe single... Uh, Kun je hem draaien? Nou, natuurlijk kunnen wij hem draaien. En uh, omdat het, is het nogal een beetje vertraagd liep met die post, heeft hij dus uh, de hele de monochrome file ook gewoon naar me toegestuurd. Of de monochrome veil, moet ik eigenlijk zeggen. Dat, uh, ik zei net heel enthousiast, of ik zeg heel enthousiast... op de sociale media, alle muziek, komt uit Noord-Holland. Behalve deze. Die komt uh, wel uit Nederland... maar niet uit de provincie Noord-Holland, maar uit Limburg. Want daar uh, woont Ethan Huis, namelijk in Venraai. Dus dat uh, is dan eventjes, uh, topografisch gezien... Uh, iets buiten de provincie. Kate Bush hoorde daarvoor met uh, The Man With The Child In His Eyes... Dat uh, bracht de tijd alweer op uh, tien, voor half, tien over half elf. Uh, een andere dame, ook uit, uh, wel uit de provincie Noord-Holland... uit Amsterdam, uh, die, uh, die spotte ik op een gegeven moment. En ik denk, ja, verrek, dat is toch ook hele aardige muziek... om te draaien op de woensdagmorgen... is van Joetta, zo heet zij, Joetta Zoetelief. En uh, dit is een vrij recente single. En ik ben er erg uh, van gejumeerd, dus daarom hoor je hem ook hier. Talk to me! Talk to me Cause I don't see Look at me Cause I don't Yeah. In de landen om ons heen is het uh, gewoon een hit geweest. Behalve die zuinige Nederlanders die denken... ach, is, uh, weer een beetje een niet zeggend nummer van Simple Minds. Maar ondertussen uh, is het wel een schitterend nummer. See the Lights. Ik heb hem ooit nog eens een keer... Uh, kwam ik ergens in Engeland. Het uh, was, was wel hilarisch eigenlijk, uh, dat verhaal. Want uh, mijn oudste zus die woonde toen in Hastings... en uh, we moesten erop pikken ergens in Battle... Wij naar Battle en daar hadden we dus een een of andere pup gevonden. Daar hebben we dan maar in afwachting een beetje gezeten. Dat heette, geloof ik, iets van de 1069. Eh, refererend naar een een of andere veldslag die daar geleverd werd. Want dat heet ook Battle. En wij gaan naar het stationnetje van Battle. Dat ligt ergens in Kent. Eh, nou, daar pikten wij onze oudste zus even op. En eh, toen zeiden wij van, joh, waar kunnen we zitten? Nou, wat dacht je van de 1069? Ja, daar kwam we op voor net vandaan. Moesten we dus weer terug. En bij binnenkomen, voor de tweede keer, toen hoorde ik dit nummer nog een keer voorbij komen bij, uh, bij de BBC destijds. Praat je over 92. Dus dat is alweer bijna 30 jaar geleden. Maar goed, het, uh, het was wel uh, iconisch, uh, moet ik je erbij zeggen. Gisteren uh, hebben we even nog uh, al wat, uh, wat nummers uh, gedraaid uh, van uh, een nummer van James Bond. Ik ga je nu overklappen. Die ik gisteren bij de Kans nog Show heb gedraaid. Die, die komt straks nog een keer voorbij. Maar uh, we gaan beginnen met een uh, andere... Uh, Thema uit de Bondfilm. Een van de laatste waar Daniel Craig nog in uh, te zien was. Met een hele mooie songtekst. You may have my number, but you have never my heart. Zoiets. So Dat is uh, bij Adele in Skyfall. Nog eens tijden. Uh, deze, die uh, vond ik zelf ook uh, een van de, de meest mooie bondfilms die er gemaakt is. Waarbij uh, het, de Skyfall, dat is een, was een een of andere. Ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort kasteeltje ergens in Schotland... waar hij uh, groot is geworden onder een een of ander pleeggezin James Bond. Want dat is het verhaal. En uh, daar heeft hij eigenlijk uh, zijn tegenstander in de val gelokt... door hem een kopje kleiner te maken. Dat uh, gebeurde dus uh, op uh, Skyval in Schotland. En dat is een beetje de strekking van het verhaal. Adele uh, voerde het uit... Over uh, nog een uh, bondfilm gesproken, de meest uh, recente... die is nog steeds niet in uh, de bioscoop te zien vanwege dat C-woord. Uh, maar goed, uh, er is wel iets heel uh, opmerkelijks... Aan, dat, uh, aan die film. No Time to Die heette uh, de film. Jeffrey Wright, uh, de man die we kennen als uh, Felix Leiter in uh, de eerdere uh, reeks waar Daniel Craig in uh, zat, die gaat die rol van Felix Leiter opnieuw vormgeven, maar dan ook in uh, No Time to Die. Uh, eerder was die man uh, te zien in Casino Royale en Quantum of Solace. En uh, dat uh, is dan uh, ook wel heel erg grappig... want No Time To Die lijkt heel wat tradities... in de James Bond franchise op een kop te zetten. Zo is het liefje van Daniel Craig's James Bond... langer blijven hangen dan welke Bond Girl ook. Dat is uh, de dame die in de laatste uh, film hebben gezien. Uh, dat was hier iets met uh, Spectre, dat, uh, deze dame. En uh, ook geldt dat voor Jeffrey Wright... dat hij een record mag breken met deze film. Uh, dat uh, is dan eventjes een feitje... Over over No Time To Die. Uh, ik, ik had beloofd dat ik er nog een zou draaien. Nog een bond thema. Maar dat had uh, gisteren te maken... omdat Hans Botman over Aston Martin begint. Want Aston Martin gaat een rol spelen... in de Formule 1-cyclus. Uh, door, geloof ik, ook iets met pacecars te leveren. Nou, waar hij heel erg uh, prominent ook in terugkwam... in... Uh, die Aston Martin, dat was toch uh, wel uh, bij de Living Daylights... waar Timothy Dalton met een Aston Martin over het ijs heen uh, dennende. Dus gisteren gedraaid, vandaag nog maar een keertje. Dus aha, met de Living Daylights tot aan het nieuws van 11 uur. Hey,